met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer ...was lang onduidelijk of ook de PvdA het akkoord zou steunen... ...maar na een aantal toezeggingen van minister Kamp ging de partij overstag. De steun van de PvdA is nodig omdat de PVV, SP, GroenLinks en D66... ...tegen het pensioenakkoord zijn. De Kamer heeft een motie van afkeuring tegen staatssecretaris Veldhuizen van Zanten verworpen. De motie was ingediend door GroenLinks, PvdA en SP... ...en kreeg alleen steun van de Partij voor de Dieren... De partijen vinden het onduidelijk wat de precieze gevolgen zijn van de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. Veldhuizen van Zanten zei dat ze vasthoudt aan de bezuinigingen... maar dat er wel een aparte vergoedingsregeling komt voor mensen die veel en complexe zorg nodig hebben. Denemarken krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. Het linkse rode blok onder leiding van Helle thorning smit heeft de parlementsverkiezingen nipt gewonnen. De opkomst in Denemarken was hoog met bijna 90%. De aankomend Deens premier is 44 jaar en zat eerder onder meer in het Europarlement. De algemene toon van de gisteren uitgelekte miljoenennota is somber. Het kabinet houdt nadrukkelijk rekening met extra bezuinigingen als het begrotingstekort te veel oploopt. De koopkracht daalt volgend jaar opnieuw, volgens het Centraal Planbureau met gemiddeld 1%. Om de gevolgen voor zwakke groepen te beperken, stelt het kabinet extra geld beschikbaar. RTL heeft een aflevering van het realityprogramma De Villa geschrapt, omdat een van de deelnemers veroordeeld blijkt te zijn voor de geruchtmakende stoeptegelmoord uit 2005. De man zat vijf jaar vast. RTL 5 besloot de uitzending van 11 oktober te schrappen, het respect voor de nabestaanden van het slachtoffer. Het weer, de dag begint zonnig, maar vanuit het zuidwesten wordt het bewolkt. Later vandaag in Zeeland kans op een buit wordt 17 tot 21 graden. Dit is Wijnand bij de ANEB. Op de A15 richting Europoort staat file tussen Hoogvliet en Spijkenisse 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformaat. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee. Zandvoort. Een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. En nu de hanning van ZFM Jazz. Het begint. En je neemt a base. Man, nu we naar Take a box, one that rocks. Take a blue horn, New Orleans born. Ah, you take a stick with a lick. Take a bone, ho oh, hold the phone. Take a spot, cool. And hot. Now you have jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, A little dorsal. oh that's positively therapeutic, now you have jazz, jazz, jazz, now that's jazz, now you have jazz. Want dit is Sierendjes, de zondagse wekker op de Zandvoorts Radio. Vandaag weer samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort, Enveld en de randen van Haarlem. En natuurlijk ook goedemorgen aan onze internetluisteraars in Bergen-op-Zoom, Rotangen, Dokkum, Hamburg en waar nog meer ter wereld. Vandaag wil ik hier maar eens een keertje klassiek beginnen. Met een lied van Frans Lehaar. Dine is mijn ganses hertz". In het Engels, yours is my heart alone. Maar schrik niet, ik vond daar een jazzversie van. Gespeeld door vibrafonist Victor Feldman, alt-saxofonist Cannonball Adderley, gitarist Wes Montgomery, bassist Ray Brown en Louis Hayes op drums. Dine is mijn ganses hertz. Het was nog maar even een stukje klassiek. De sabeldans van Katsitourian, maar ook stevig jazz, In dit geval door de big band van Woody Herman. We gaan weer even de rust opzoeken. Ik wil eventjes wat draaien van de helaas veel te jong overleden Nederlandse jazzzangeres En beurten. Johanna Rafalovic heette ze eigenlijk, maar ja, dat kon je niet goed gebruiken in de jazz. En daarom werd het N Burton, naar de Amerikaanse acteur Richard Burton. Ze trad onder andere op voor de Amerikanen in Duitsland bij Pierre Beck in Scheveningen en bij Ramses Chaffee. Haar doorbraak kwam in 1967 toen haar LP Blue Burton uitkwam geproduceerd door John Fish. Ze werd erop begeleid door het trio Louis van Dijk, versterkt door altsachsonist Piet Noordijk en van dat album Anne Burton met Try A Little Tenderness She may get weary Women do get she is weary Try a little tenderness She may be waiting Just anticipating them Ja. Weer een klassiek stuk in jazznoten omgezet. Op verzoek was dit de band van de Haarlemse organist Rick van der Linden, Exception. In 1967 ontstaan uit het in 1958 opgerichte schoolbandje The Jokers. Het was aanvankelijk een rockband, maar geïnspireerd door de Engelse band The Nice werd vanaf 1968 veel repertoire gehaald uit de rijke schat aan klassieke componisten. Dit was een deel van het Italiaanse concerto van Johan Sebastian Bach. Twee broers die hun naam hun Italiaanse afkomst verraadt, hebben in de vorige eeuw met hun trompet een belangrijke rol gespeeld in de Amerikaanse big bands. Piet en Conte Candoli. Ook speelden zij in diverse combo's en menigmaal ook samen. Speciaal voor radiocollega van Sandbergen zijn hier Piet Candoli en zijn jongere broertje Conten in Vets Blues. nog maar eventjes uh, vol, uh, dit was alweer een klassiek stuk in de jazzuitvoering, namelijk uh, een stuk uit die zauberflöten van Wolfgang Amadeus Mozart, gezongen door de van oorsprong Franse jazzfogelgroep de Singers. in 1962 opgericht door Ward Swingel. In 1973 viel de groep uit elkaar en vertrok hij naar Engeland, waar hij een nieuwe groep uh, zangers vormde. En hoewel de samenstelling in de loop der jaren natuurlijk is gewijzigd... is deze groep nog steeds vol swing. De zon gaat schijnen, ik gooi gewoon nog een stuk uh, klassiek tegenaan. Ditmaal weer gespeeld door een big band. En wel die van Duke Ellington. Samen met Billy Streehorn heeft hij diverse klassieke stukken voor zijn orkest bewerkt. Hier is het palet uit de Notenkrijkersvierter van Tchaikovsky. De bloemen als... Shall we the hear the You had connections in our place Time has passed and I ain't seen a dollar yet I buy your food and pay our rent But that's about to stop, oh you bet Cause I've got no patience left You said you'd love me till the day You said you'd buy me flowers, diamonds and furs Every night you come home high or drum Oh, well, but here's a thing for you to see I changed the locks and set you free zangeres met een strot, deze Roberta Gambarini. Italiaanse van geboorte, maar sinds 1998 werkzaam in Amerika. En daar heeft zij in hoog tempo de harten van zowel luisteraars als jazzmuzikanten veroverd. Haar grote doorbraak kwam in 2006 met haar eerste album Easy to Love. En daarna maakte ze enkel albums met onder andere de meester pianist Hank Jones en die begeleidde haar ook in het net gedraaide You Ain't Nothing van haar album So in Love uit 2009. De Franse pianist en componist Jacques Lussier begon in 1959 met zijn Bach-trio klassieke werken van Bach om te zetten in jazzklanken. Later breidde hij zijn repertoire uit met het werk van andere klassieke componisten, zo ook van Johannes Brahms. Van hem is hier... In Siren een van zijn beroemde Hongaarse dansen. Jacques Bussier. ...hield wel van een muzikale experimentje. Zo nodigde hij eens uh, bekende collega's uit... ...als trompetist Buck Clayton... ...trombonist Vic Dickinson... ...en tenorspeler Lucky Thompson... ...om eens uh, samen te spelen... ...bij de ritmesectie van zijn band. En zo kon een nummer ontstaan... ...als de net gedraaide jazzklassieker ...Belling the Jack. Het eerste uur van uh, deze serie van jazz is op. We gaan eruit met een echt oud muziekje... De band van Fletcher Henderson anno 1931 met Singing the Blues. Met onder andere rechtsjewoord op Connet. Tot zo.